Welkom terug bij Peaceful Radio, aflevering 713. En we zijn U2 begonnen met The World's One van Liselin en Aria Frankfurter. Mooie, ingetogen muziek. Tot ons gekomen via oshow.nl, het oorspronkelijke label is New Earth Records.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 Thank you. Van The Spirits of the Morning Wind en um, een oud cd'tje van Oriade, lang geleden. En daar gaan we ook mee afsluiten met uh, dit label. En dat doen we met Edwin Goodall, die jarenlang bij Oriade uh, hele fraaie cd's maakte en uh, ook veelvuldig zelfs. En dit is uh, het onder uh, het thema Neptune, the Gods of the Oceans.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 Volgens een prognose van het onderzoeksbureau Sinoveet komen VVD, CDA en PVV samen op 35 zetels. De VVD zou 16 zetels halen, het CDA 10 en gedoogpartner PVV 9. Voor de prognose geldt het voorbehoud dat hij is gebaseerd op exitpolls en dat de leden van provinciale staten pas in mei de Eerste Kamer kiezen. Volgens de prognose had de PVDA 14 zetels in de Senaat, de SP zakt van 12 naar 8, D66 stijgt van 2 naar 6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 Daar schoot een man op het vliegveld twee Amerikaanse militairen dood. Twee anderen raakten gewond. Obama wil een grondig onderzoek. Merkel zei er alles aan te doen om uit te zoeken wat de achtergronden zijn. De schutter is gepakt, hij komt uit Kosovo. De commandant van de NAVO-troepen in Afghanistan, Petraeus... heeft zijn excuses aangeboden voor negen burgerdoden bij een aanval. Bij een beschieting met een helikopter in de provincie Koenar kwamen gisteren negen jongens om het leven. Volgens Petraeus had de bemanning verkeerde informatie gekregen. Hij heeft de opdracht gegeven om de instructies te verbeteren. FC Twente heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het toernooi om de KNVB-beker.